hoe ze dit jaar nog eens 325 miljoen euro gaan bezuinigen. De Griekse regeringspartijen presenteerden bezuinigingspakketten afgelopen middag. Het voorziet onder meer in de verlaging van het minimumloon met 22% en het ontslag voor 15.000 ambtenaren. Natuurmonumenten willen een deel van het Markermeer de komende jaren veranderen in een moeras met eilandjes en wadden. De organisatie heeft 15 miljoen euro van de postcode loterij gekregen om het project Markerwadden te ontwikkelen. Voor de plannen is al toestemming binnen van gemeenten en provincies, alleen het geld was nog een probleem. Het eerste eiland in de buurt van Lelystad moet in 2018 klaar zijn. Alle wethouders in Apeldoorn zijn opgestapt vanwege fouten die zijn gemaakt met onverkoopbare bouwgronden. Dat maakt de PvdA-wethouder Spoelstra bekend tijdens een raadsvergadering. Door de fouten zit de gemeente nu met een miljoenen tekort dat in het slechtste geval kan oplopen tot 200 miljoen euro. Eind vorige maand stapte in verband met deze zaak VVD-wethouder Metzal op. De Gelderlander meldt dat waterleidingbedrijf Vitens per ongeluk 12.000 spookfacturen heeft verstuurd. De facturen zijn bij 200 huishoudens terechtgekomen. Per huishouden zijn dat gemiddeld 60 stuks. Door de fout kunnen mensen vertrouwelijke gegevens van anderen zien. Volgens Vitens zijn de problemen veroorzaakt door fouten in de nieuwe software. Het weer vannacht vrij helder met overal matige vorst. Overdag veel zon en droog en min 3 graden. Ook zaterdag nog vrij zonnig en droog. En daarna wordt het wisselvalliger. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Omroep Max. <middels> Nachtzuster. Astrid de Jong. Ik zat wel heel hard te knikken naar uh, collega Lex van natuurlijk gaan wij het over carnaval uh, hebben. Maar dat komt natuurlijk doordat het in dit programma gaat waar jij wilt dat het over gaat. Dus als jij wilt dat het over carnaval gaat, dan uh, moet je een vraag stellen over carnaval. En wil je dat het over heel iets anders gaat, dan kan dat natuurlijk ook. Vragen en antwoorden, daar draait het om op Radio 1 de komende vier uur. Bel met welke vraag je ook rondloopt. Wat er ook door je hoofd spookt. En je wilt graag een antwoord. Dit is je kans om je vraag voor te leggen aan het luisterpubliek van Radio 1. En dat doe je door te bellen naar 0800-1121. Je kunt twitteren via apenstaartje-nachtzuster. Je kunt ook mailen, dat is misschien wel fijn. Dat kan via nachtzusterapenstaartje-omroepmax.nl. En er is een chat tijdens dit programma. En die vind je op www.nachtzuster.net. www.nachtzuster.net. Maar het leukste is altijd als ik je kan spreken van mens tot mens. En dat kan als je belt naar 0800-1121. Ze legt haar goede handen op mijn voorhoofd. En kijkt me even onderzoekend aan. Ze helpt me bij het drinken van wat water. Als ah, het blijf toch even bij me staan. Nacht, zuster. Wat ik zonder jou beginnen? Nacht, zuster. Ik ben van binnen. Nacht, zuster. Doe iets aan de pijn. Wat ben ik zonder al je zorgen? Haal ik de morgen? Ik doe iets aan de bijen. Ik lig hier te beven en te zweten. Visie in de koets en wel. Zuster zegt me, maar, blijf ik wel in leven?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 wat moet ik zonder jou beginnen? ik brand van binnen. Nachtzuster, hoe iets aan wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, ik de morgen? Nachtzuster, ik iets aan bij Ik moet zonder jou beginnen, nacht sister. Ik brand van binnen, nacht zuster. iets van de pijn. Op nacht zuster, ben ik zonder al je zorgen. Nacht zuster, haal ik de morgen. Nacht zuster, doe iets van de pijn. nacht zuster, Nacht de pijn, de pijn, de pijn. Op nacht Nachtzuster Nachtzuster Nachtzuster Nachtzuster Nachtzuster Leuk bandje is dit Doe maar heten ze kan nog heel populair worden het liedje heet Nachtzuster 0800 1121. Kun je bellen als je rondloopt met een vraag? En het mooie is, dan wordt die vast beantwoord door iemand anders die wakker is en aan het luisteren is. En ook belt naar 0800 1121. Joop, uh, goedenacht. Goeienacht, ja. Hallo. Als uh, ja. ja. Ik heb eigenlijk hier een uh, vraag. Waar de naam Carnaval nou eigenlijk vandaan komt. Want ik heb vroeger in mijn jeugd heb ik, uh, verschillende keren Carnaval gevierd... in Maastricht en een Zeddige Bos. Ja. En daar heb ik in Maastricht, daar hebben we vaak aan de Want die komt namelijk uit een schipperswereld. Ja. Ja, en dan waren wij met de schepen in een speciale Maastricht. Gingen we de speciale, helemaal <laughs> van Amsterdam met lege schepen naar Maastricht om daar aan de te vieren. Dat was bijna ieder jaar. Ja. En dan stelde ik wel eens de vraag daar van. Ja, we vieren nou een carnaval. Maar waar komt u eigenlijk die, die naam carnaval vandaan? Niemand heeft er mij ooit antwoord op kunnen geven. Nee. En dat was dus eigenlijk mijn, mijn vraag. Maar ik heb hem gezegd heb ik ontzettend veel uh, plezier beleefd in het milieu. Want ik ben nu 73. Ja. En dat was in de jaren 50 dat we daar waren. En dan, uh, we hadden heel weinig zakgeld. Want uh, ja, we, wij verdienen daar niet zoveel. En zeker niet bij mijn vader aan boord niet. Nee. Uh, maar dan gingen wij met mijn Strikse meisje om. Ik met mijn kameraad. Maar dan hadden, maakten we daar een spelletje van. Een spelletje? Wij maakten daar een carnavalspelletje van. Want dan spraken van. Ik we weet niet of ik het wil weten, Joop. Nou, wij, wij, wij spraken dus af, ja. die meisjes, die twee meisjes waar wij bevriend mee waren, waren onze vriendinnen in die tijd, ja. die gingen dan verkleed, ja. uiteraard, wij, wij dus ook, maar dan moesten wij hun in Maastricht gaan zoeken. <lacht> maar ze, ja, maar dat was het mooiste, ja. maar dan spraken we alleen maar af, dat we dan namelijk niet heel, heel Maastricht, want dat kon natuurlijk uiteraard niet, nee. maar dat was de Brugstraat ja. en aan de Wiek, Wiekse kant, dus dat was dus over de Baasbrug. Ja, daar had je dus een dancing, dat heette Victoria. Aan de andere kant bij de Brugstraat, daar had je namelijk een dancing Royal. En tussen die twee moesten wij dan die meisjes gaan zoeken. Maar ze vertelden ons dan niet hoe ze eruit zagen. En dan begonnen we daar om acht uur mee. Ja. Maar dan hadden we natuurlijk wel... En ze lopen er nu nog. Nee, ja. Oh. <laughs> ja, die zouden dan misschien, dan moet ik misschien bezoeken in een bejaardenhuis of zo. Hè? Ja, nee, maar, maar, uh, ja, maar, maar hoe, maar hoe lang was... deed je er gemiddeld over om ze terug te vinden? Nou, dan uh, was het dus namelijk zo, nou, wij hadden het dus wel van tevoren afgesproken, als het dan tegen, tegen tien uur zou zijn, ja. dan moesten we gaan kijken in de dancing uh, Victoria of in de Royal. Ja. Nou, dat, dat was dus niet zo ver, want als je dan tegen de brugstraat liep, ja. Dan was je bij de Royal en als je over de brug ging, over de Maasbrug, dan was je alweer bij, bij de Victoria. Maar dan moest je in die zaal ja. moest je dan die meisjes gaan zoeken. Ja, die verkleed waren. Ja, die verkleed waren als, ja. Eh, nou ja, weet ik wat. De ene keer troffen ze als Indiaan. De andere keer als Indiaanse meisjes. En de andere keer als, als gunnerinnetjes. Ik vind het wel iets dan... romantisch hebben. Ja dat, was, ja, dat was, ja, dat was heel romantisch, ja. ja. Maar de dag, de dag daarna, dus dit, dit begon dus op zaterdagavond. Ja. En eh, zondagavond, dan moesten die meisjes ons gaan zoeken. <laughs> dus we maken gewoon een spelletje van. Maar wat gebeurde er nou wel eens? We hebben het één keer meegemaakt. Dat was, dat was tegen een uur of, dag tegen een uur of tien. Toen waren wij in Victoria. En toen moesten we over de Maasbrug terug naar de Brugstraat. ja. Maar die Brugstraat, dat was ongeveer een lengte. Ik denk van, uh, ja, vier, vijfhonderd meter. Er waren aan beide kanten, dat waren, dat waren allemaal kroegjes en winkeltjes. Joop, op den duur moeten ook andere mensen een vraag kunnen gaan stellen in dit programma. Oh, dat is goed. Als er een taal, ja. Dan haak ik even af. Ja. Nee, maar ik ben wel eh, nog even we... benieuwd hoe het afgelopen is dan... Ja, ja, hebben ze jullie gevonden. Hebben gevonden? gevonden. Ja, ja. Wij hebben hun ook maar gevonden. We hebben een, een leuk carnaval <laughs> Kort samengevat, uiteindelijk vonden we elkaar allemaal. Gelukkig maar. Astrid, veel succes. Hey, bedankt Joop voor je prachtige verhaal. Ik ga op zoek naar de naam uh, carnaval voor je. Ja, goed zo. Dank je. Oké, okay, dan ja, 0800 1121 als je antwoord kunt geven op de vraag van Joop. Jan, goedenacht. Goedemorgen, Astrid. Goedemorgen. Ja, ik zeg altijd goeiemorgen. Hey, het gaat niet over kangenval, wat ik ga vragen. Oh, nee, dat hoeft oh. ook helemaal niet. Nee, dat had ik al begrepen. Nee, dat ja, had ik al begrepen. Het, het mag overal overgaan. Dat is altijd ja, het mooie. We weten van tevoren nooit waar dit programma over gaat. Nee, daarom bel ik jou, omdat het overal over mag gaan. <laughs> Zo lekker zonder grenzen. Ja, juist, juist. Nou, en je luister, ja. wij krijgen. Uh, iedere maand krijgen we van onze telefoonaanbieder. keurig netjes een, uh, een nota. Die we dan mogen betalen, uiteraard. Ja. En dan uh, staan daar uh, de telefoonnummers op die we gebeld hebben: ja. Die van mij, van mevrouw, mijn, mijn kinderen, noem maar op. Ja. Maar er zijn ook telefoonnummers waarvan de laatste vier cijfers. dat zijn een sterretje. Oh? Ja, dat zeiden wij ook. Dan ga je. Ga je met de aanbieder. Want dan wil ik weten welk nummer dat is. En dan zeggen ze, nee, dat kunnen we niet geven, want dat is een geheim nummer. Oh. Dan zeker mijn beurt, nee, het is geen geheim nummer, want het is via mijn telefoon gebeld. Je hebt het gebeld. Ja, maar ze geven het <laughs> mooi niet. Hé, hey, dat, uh, dat is wel slim. Dus ze zetten bij iedereen... Zetten ze een paar telefoonnummers met sterretjes op de rekening. Juist. Je kunt er nooit achter komen welk nummer het was. Nee. En uiteindelijk betalen we allemaal 1,12 euro te veel. Of weet ik veel, het hangt vanaf hoe lang we naar dat geheime nummer gebeld zouden hebben. Hmm. Ik ben een beetje zacht. <laughs> ja, nee, ik ben gefascineerd. Want, want, uh, maar Jan, als jij dat nummer gebeld hebt, dan weet je toch zelf... dan kun je toch aan die, andere, die eerste vier cijfertjes zien welk nummer het was? Ja, maar ik heb ook, uh, ik heb ook kinderen die wel eens bellen. Ja, ja. En jij zit er te kijken, je wil wel precies weten wie er voor wat hoeven... want dat ga je natuurlijk wel van hun zakgeld aftrekken dan. Dat heet je heel goed door. Echt waar? Nee, ik niet. Oh. <laughs> nee, maar ik wil gewoon weten, want dat kunnen ook nummers zijn... die wij helemaal niet gebeld hebben. Nee, je wil graag de controle hebben, begrijp ik. Ja. Ja, dat snap ik dan ook wel weer. Ja. En, ja. En, maar uh, uh, op zich... Begrijp ik uh, uh, dat het je wat, uh, ja, wat nieuwsgierig stemt. Ja. Maar wat is je vraag? Je vraag nou, is eigenlijk: mag dat zomaar. Waarom geven ze mij dat nummer niet? Want ik heb. Het is vanuit <laughs> mijn huis je gebeld. Hebt het gebeld. Dus ik wil graag weten wat dat nummer is. Dan kan ik tegen mijn kinderen zeggen. Hey, kan je dat voor even korter houden of, of minder bellen. Noem maar op. Ja, het ik is... wil gewoon weten wel het nummer gebeld is. Als het überhaupt vanuit mijn of een nummer is wat bij ons bekend is. Ja, wat grappig. Vind je? Ja, ik, ja, ja want het is, je hebt wel een ijzersterk verhaal. Want als iemand tegen jou zegt het is een geheim nummer, zeg je nee, want ik heb het gebeld. Juist. Maar dan zeggen nou, zij weer, nou, "Ja, het is dus wel geheim, want je weet het, je weet het niet meer. Nee, nou, ik weet het in ieder geval niet. Ik nee. weet, als ik bel, dan bel ik met mijn eigen mobiel. Ja, precies. En dit is, dit is met, met, met de vaste huistelefoon gebeurd. Maar als er iemand dus uit jouw huis belt, dan nog steeds willen ze het voor je geheim houden. Ja, ik krijg het nummer niet. Prachtig. Nou, noem het maar prachtig. Ja, uh, ik, vind het, uh, uh, ik vind het een uh, grappig gegeven. Ik zeg, uh, uh, bel het niet geheime telefoonnummer 0800-1121. En uh, dat zeg ik tegen iedereen die uh, nu het antwoord weet. Maar ook mensen die zelf met een vraag rondlopen. Even denken hoor, hoe ik jouw vraag het beste kan uh, formuleren. Uh, Hel help me Jan, als ik straks uh, na een plaatje nog even nog een keer weer halen van... nou, Jan wil graag het volgende weten. Hoe ik dan zo in één zin even jouw vraag kan stellen. Waarom geeft de telefoonaanbieder geen, geen telefoonnummers door die vanuit... Jouw huis gebeld zijn. Zoiets. Als het geheime nummers zijn. Ja, want dan zeker het nummer van mij dat staat erop. En van mevrouw staat op de telefoon op de nota. Alleen de geheime <laughs> nummers niet. Nee, maar ja, anders zouden het geen geheime nummers zijn. Maar ja, niemand uh, heeft in principe natuurlijk verder inzage in jouw telefoonrekening. En weet dan van wie dat nummer is. Hm. Goed. ja. Um... Nou, ja uh... Ik hoop dat iemand het me kan vertellen. Ik ook. Ik ben benieuwd of iemand daarover gaat bellen. Ik zeg 0800 1121. Dankjewel, Jan. Jij hebt u daar. Goeienacht. Doei. Hoi. Timo. Ja, naam Timo. Hallo, Timo. Hoi. Ik uh, bel eigenlijk ook in het verlengde van het carnaval. Oh ja, maar mag alleen qua vragen en antwoorden, hè? Want ja, het, uh... ja, zeker. Oké. Okay. Nou, ik kom maar had, door. Ik, ik had uh, de uitzending gehoord en ik vond het een hele mooie vraag, maar. Ja, vielen een beetje tegen. En ik vroeg me eigenlijk af hoe komt het dat uh, sommige mensen een kwaaie dronk over zich hebben. Dus oh. dat uh, alcohol zeg maar, ze slechter maakt als het ware. Ja. En dat sommige mensen een goede dronk over zich hebben. Hmm dan hangt dat ook samen met boven en onder de rivieren? Ja, ja, dat mensen, alle mensen onder de rivieren <lacht> hebben een goede dronk... en alle mensen boven de rivieren hebben een kwade dronk. Ja, en dat is de eerste waar ik het aan. Ja, dan, dan heeft het met de zwaartekracht te maken. Nee, ik, ik heb geen idee. Ik vind het wel een goede vraag, ja. Ja, hè? Want het verschilt echt enorm, hè? Nou ja, sommige mensen worden er los van... en vriendelijk en vrolijk en opener... en andere mensen die worden agressief en... ja, ik weet niet, raar... Ja, en dan klinkt het heel positief, maar ik heb een vriendje gehad... die als hij dronken was, ja? dan ging hij altijd... Nee. Maar ik hou zoveel van je. Ja, van wangen, ja en, dat, Ik weet niet of dat nou een goede dronk is of een... Nou, in ieder geval nee, geen kwade. Goed, dat, is goede, dat is wel een goede dronk. Ja, nou... Goh. Als hij het overdag neus zegt. <laughs> ja, precies. Overdag neus. Nee, nee, maar uh, uh, uh, ja, dat, het is wel een goed gegeven. Ja, misschien is er wel wetenschappelijk onderzoek over. Ja, vast wel. Alleen die onderzoekers die slapen natuurlijk. En, en jij zelf? Ik heb een goede dronk. Dus, dat betekent? Maar ik heb geen dronk nodig om goed te zijn. Maar ben je, je bent nu niet dronken? Nee, ik ben niet dronken. Nee. Oh. Ja, dat heb je vaak s'nachts en ik, ik hoor het nooit. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Iemand ik, hoor moet... vaak, ik hoor ook vaak dezelfde burgers terug. Dezelfde dronkenbellen, zou je zeggen. <laughs> soms leuk. Ja. Nee, maar ik, toevallig had ik het daar laatst over met iemand. Want uh, uh, ja, soms is het wel eens jammer dat je altijd dezelfde mens hoort ja. met een reactie. Ja, ik en... ben ook iedere keer zo nou ja, nee, maar met, met dit programma is natuurlijk het gegeven dat je op zoek bent naar antwoorden. En je ja. hoopt altijd een beetje dat er precies een, een deskundige die ja. alles weet van telefoonnummers, die jarenlang bij uh, een telefoonaanbieder heeft gewerkt en dat die precies alle ins en outs zijn. Je hoopt natuurlijk dat die persoon belt. Ja, ja ik, ik, ik voel ik er voel helemaal mee met de vorige bellen, want ik heb precies zelf met die sterretjes... Dat ik denk, wie was dat nou ook alweer? Wie was dat nou ook ja, alweer? en daar kom je dan niet meer achter. Zoeken nee. in mijn boekje, ja. alle nummers aflopen. <laughs> maar zoveel mensen met een geheim nummer bel je toch niet? Nee, en ik vraag me ook af of het misschien beter is om het niet met sterretjes te doen. Want volgens mij vestigen ze alleen maar de aandacht erop dat het een geheim nummer is. Um, ja, maar goed, dat, dat geeft niet. Oh, nou, nee, ja, ik bedoel, als ik zeg, ja, het is een geheim nummer, dan kan je, kan je de aandacht erop vestigen. Maar dan kom je er nog niet achter. Ja. Maar nog idee. heel even over wat je zei over mensen ja. die altijd bellen. Ik begrijp ook wel dat als je veel wakker bent s'nachts ja. en je luistert naar de radio yes. en je vindt het leuk om over allerlei onderwerpen mee te praten. Ja, ja ik, ik durf het bijna niet te zeggen, maar ik zou ook bellen. Ja, nou, als je die nuttigs over kan toevoegen. Ja, <laughs> dus ja. ik. Ja, als je ik... denkt dat je die nuttigste hebt toe te voegen, laat ik het zo zeggen. Ja. Of als je heel daad, dronken bent. Het mooiste is inderdaad als iemand echt een uh, toegevoegde waarde kan zijn. Ja, ik vind het, maar het is toch de mensen die dan echt alle ins en outs van maar één onderwerp weten... dat zijn toch vaak mensen die nog in dat gebied werken en dus toch wel vaak s'nachts slapen. Ja, precies. Maar, maar goed... Iemand die had, die had een heel uitgebreid verhaal over... Nou ben ik het even kwijt. <laughs> maar dat was een echt een heel uitgebreid zaal. Nou, dat kon echt niemand meer overheen. Nee, maar dat is mooi. Dat is heerlijk. Ja, dat vind ik heel mooi. Maar aan de andere kant, heel veel oudere mensen luisteren naar dit programma. Want die hebben minder slaap nodig vaak. Mm -hmm. En dat zijn ook mensen die jarenlange ervaringen hebben op allerlei ja, gebieden. Dat is dus dat is zit er zit een... iemand in Zwitserland die weet veel vrij veel. Ja, Ferdinand ja, Verdi zeg ik uit mijn hoofd. Ja, en maar... Henk, die weet ook heel veel. En uit, Kees uh, weet veel. Ja. Ja. ja, dat is als je gewoon veel weet. Ja. Maar ik, ik moet eerlijk zeggen, ik heb ook wel eens de neiging om te bellen hoor. Ook al denk ik van nou, ik weet er half iets van. En dan denk ja. ik van nou, ik kan toch misschien iets toevoegen. En dan mag gewoon maar door blijven praten over andere bellers. Ja. <laughs> ik ga ophangen Timo. Oh, wacht Timo. Ja. Waar belde je nou ook weer over? Over die kwai en goede dronk. Oh ja, ja, want dan moet ik het wel opschrijven, want anders weet ik het straks niet ja, meer. Ja, je moet je administratie wel bijhouden. Ja, precies. Daar ben je altijd heel zorgvuldig in, en dat zou ik graag zo houden. Nou, ik <lacht> ben blij en dat je, je iets, dit zegt. En nog iets, hè? Ja. Want voor je het weet, met radio en televisie, zeker in deze tijden... <tus> zal ik laten denken, dus je kan zomaar ineens van de radio zijn... Ja. en dan kan ik je nooit meer bereiken natuurlijk... Nee, nee, het is niet zo. Als ik, ik voor ooit van de radio afga, dan is het niet zo dat ik 09. <laughs> nee, 090121 meeneem. Luister. Sorry. In eerste wil ik je van harte bedanken voor vele bijzondere en mooie radiomomenten. Maar Want als Timo, ik je ooit nooit mee kan spreken. Timo, ja? Ja, ik vind het heel lief. Ik waardeer het heel erg. Maar het, weet je wat het mooie is van omroep Max? Nou. Ik blijf hier tot mijn 67ste. Ah, oh, oké, okay, dan is het goed. Het duurt nog heel lang. <laughs> dan is Ik weet hoe het kan gaan, hè? Soms ben je zo maar ineens verdwenen. Ja, maar, maar dan, dan duik ik het de Ik een waar ik doorheen slaap en dan kan ik je nooit meer bereiken. Dus ik wil u even overbrengen dat ik heel erg waardeer wat je doet. Dankjewel, Timo. Graag gedaan. Dag. Hoi. Hi, my name is Stereo Mike. Ding a ding a, I want those three brand band tickets, man. What do you think? It's all right. He's alive. I'm alive. It's all right. I woke up again this morning with the sun in my eyes. When Mike came over with a script, surprise. A mafioso story with a twist. A two oh. wrong food I'm here to get your ass out of bed. He said I'll explain it on the way. Hey. Hey. We need oh, yeah. nothing. Yeah. So Sipping on the juice, uh -huh. just me and a friend. Feeling kind of We working on. Ja. Van fan 3000 en Drinking in L.A. Naar aanleiding natuurlijk van de vraag van Timo. Waarom hebben sommige mensen een kwade dronk over zich... en sommige mensen een goede dronk? 0800-1121. Edwin? Goedenavond, Astrid. Goedenavond. Ja, eigenlijk, goedenacht zuster, zou ik zeggen. Edwin, heb je geslapen? Uh, nog niet. Dan vind ik het nacht. Ja, daarom zeg ik ook goedenavond, zuster. Ja, precies, maar ik leg het nog gewoon een keer uit... Wat kan ik voor je doen? Uh, ik uh, heb hier uh, de site van Wikipedia voor staan over het carnaval. Ah, mooi. Het is, wel, het is natuurlijk wel een beetje dubieus als nu uh, uh, mensen gaan bellen om voor te lezen van Wikipedia. Oh, is dat dubieus? Nou, ik, ik denk dat. Het, ik vind het een beetje lastig, want de formule van het programma is natuurlijk dat mensen bellen om hun kennis te delen. En dus altijd van alles kunnen vertellen wat ik niet weet en de luisteraar verder misschien ook niet weet. En, nee. uh, maar nu is het Dat natuurlijk er, zo. zo, nee, zo nee, maar ja. wacht even. Wacht even. Als, als jij nu net Wikipedia hebt doorgenomen, heb je dus kennis die ik niet heb. Nee, nou, en die kan ik dus met je delen. Prima. En dan, dat betekent dat andere mensen het ook nog weer aan kunnen vullen... met eigen ervaringen of uh, eigen ergens anders opgedane kennis. Het is vandaag wel een beetje een analyse-uitzending. Ja, oké. Okay, maar dat is natuurlijk afhankelijk van de vragen. Hè? Dat is ook zo. Maar Ik vertel, denk. wat, wat uh, vind je voor informatie, Edwin? Nou, hier staat dus oorsprong. Mm -hmm. Oorsprong van dit uh, woord is onbekend. <laughs> van Oudsher is carnaval een eetfestijn eetvest, omdat het de laatste mogelijkheid was... zich te, bui, uh, te buiten te gaan mm. voor vast, uh, de vastentijd. Yeah. Waarin men zich beperkte tot het minimaal noodzakelijke. Op vette dinsdag <laughs> voor de vasten werd al het vet wat er in huis was opgemaakt omdat het anders zou bederven. Oh ja. De Vasten is ter herdenking van. De, of de, uh, zeg ik dat? Ja, de Vasten is ter herdenking van de 40 dagen. Die. Uh, hoe, uh, was dat hier? Uh, oh nee, die Jezus. Uh, volgens het uh, Nieuwe Testament. Mm -hmm. In de woestijn. Uh, vastte met dubbel T. En tevens. Tot bezinning zou. Uh, op de uh, celeste uh, celestelijke waarschijnlijk dus uh, Die Wikipedia-pagina mag wel een keertje aangepast worden, zodat hij wat lekkerder leest, hè? Uh, luister, ik uh, moet het in braille lezen, weet je nog? Oh, wat? tuurlijk. Ja, nou, dan ik vind ik het helemaal knap wat je aan het doen bent. Ja, en ik heb dus, ik heb dus het uh, geluid van een uh, PC. Ik heb ik dus helemaal uit, uitgeschakeld, omdat yeah. er geen stroom staat. Uh, uh, celestelijke kernwaarden. Waarschijnlijk bestond het feest al langer dan de christelijke traditie. En heeft de kerk uh, het gemakkelijker gevonden het Heidense uh, carnaval in een uh, kijk, wat staat hier, katholieke uh, traditie om te zetten dan het uit te bannen. Dit is overigens ook. Met andere voorchristelijke uh, uh, voor feesten gebeurt. Zoals Kerstmis. Dat oorspronkelijk. Oh ja, hou maar. Want de geschiedenis van Kerstmis. Nee, ook ik nog maar... door gaan nemen. Ja. ja, nee. Maar hier heb ik dus. In uh, die betekenis. Want mm. uh, het gaat dus om die betekenis. hè? Ja. Nou, Latijn. Dat is eigenlijk ontbeten aan het Latijn. Karne, ja. val. En, en uh, dat betekent dus eigenlijk hier. Vaarwel aan het vlees. Ah. Uh, maar ook de uiting. Dat de term zou komen uit een samentrekken van het latijns. Carne is vlees en valeren regeren wordt gegeven. Letterlijk het vlees regeert hier van het vlees. Hmm. En bedoelen ze daar dan mee dat iedereen aan elkaar zit met carnaval? Ik niet weten. Ik denk het bijna niet. Ik moet eerlijk niet. zeggen dat ik heb er zelf eigenlijk helemaal niets mee. Ik moet, dit weekend ga ik weer, weer naar Limburg. En ik zou je zeggen, ik weet niet eens of het carnaval nu dit weekend of komend weekend is. Ik heb geen flauw idee. Volgens mij duurt het nog. Volgens mij zit je dit weekend, als je er geen interesse hebt en je gaat er naartoe dit weekend, zit je nog goed. <laughs> het is net afhankelijk wat je wil. Als je nu verkleed als tomaat naar Maastricht gaat dit weekend, zit je verkeerd. Ja, even, even maar er wordt dus eigenlijk, eigenlijk gesteld van dat het een samentrekking dus min of meer is van carne, dus vlees en val. Dus eigenlijk uh, uh, het varen wel ervan. Dus, en dat heb je ook met die vaste tijd, uh, die 40 dagen uh, tussen carnaval en tussen als woensdag dus en pasen, uh, dat er niet of nauwelijks vlees wordt gegeten. Ik vind wel... Ik vind het wel heel knap dat je dit nu... Je zit Latijn te lezen, in braille. Ja, dat nou, is... ik, eerlijk gezegd, ik moet je eerlijk zeggen dat ik het al een keertje net had doorgelezen. Even doorgenomen, de... maar het blijft ja. knap. Ja, nou ja goed. Bijzo, ik bedoel, dat zijn onze middelen. Kijk, ik had het ook via de spraak kunnen doen, maar dan worden jullie allemaal Ah, oh, Maar zou je een klein stukje willen doen? Want ik ben nu wel benieuwd naar hoe de spraakcomputer... Gaat dan, gaat dan die radio niet rondzingen? Uh, nee. Oh, want ik heb het... Uh... Ik heb Mijn spraak heb ik uh, vrij snel staan. Mm -hmm. Ik zal hem wel even wat vertragen. Oh, even kijken. Nee, laat hem nou staan zoals jij altijd naar. Is het een mevrouw of een meneer waar je naar luistert? Oké. Nee. Ik kan het ook via de spraak, maar we heb, hebben jullie allemaal afgegeven. Het is een mevrouw. Even, want je hebt nu uh, ook de radio aanstaan. Ja, daar kan ik dus niets aan doen. Oh, je kunt niet de radio uitzetten en alleen de... De radio is ook via internet. Ja, precies. Dus alles wat via internet doorkomt op je computer, hoor je. Dus dan horen we onszelf ook met een vertraging. Dus, dus daarom had ik dat uh, uitgeschakeld. Even. Kijk, er is overal wel goed over nagedacht. Deze. Maar goed, dat is dus wat ik heb gevonden over het carnaval. Als iemand anders uh, daar, uh, daar iets meer over weet te vertellen, graag. Want dan word ik ook weer wat wijzer. Ja, <lacht> kunnen we uh, ook en Wikipedia weer aanvinden. En die goede dronk, dat is natuurlijk allemaal afhankelijk van wat heb je gegeten, hoeveel, wanneer. Nee, dat je... is niet waar. Nee? Nee, want er zijn mensen die altijd heel gemeen worden als ze te veel drinken. En er zijn mensen die altijd heel lollig worden als ze te veel drinken. Oh. Dus het is niet nou, ik, afhankelijk van wat... Ik heb dezelfde je... ervaring dat ik meestal vrij rustig blijf. <laughs> maar ik ben ook wel eens in de uitzending geweest met een behoorlijke slok Oh. Oh? Jazeker, en dat heb je waarschijnlijk nooit gemerkt. Nee, dus, nee maar ik, ik heb daar echt slechte voelsprieten voor. Sommige mensen zijn gewoon raar van zichzelf en sommige zijn dronken. En ik maak oh. dat onderscheid heel slecht omdat ik um, zelf niet drink. Nee, nou ja, ik, uh, ik doe de laatste tijd ook even wat rustiger aan weer... Net een maand, anderhalve maand geleden, feestdagen gehad. En dan moet je even een soort vaste periode. In ja, even weer een beetje, een beetje neutraliseren. Ik was op de plaats. Maar even, nog heel even over dat carnaval. Want ja. als ik het goed begrijp. Dat klinkt. De, je kunt het dus op twee manieren uitleggen. Namelijk het vlees regeert, of uh, afscheid van het vlees. Ja. En, en dat regeren kan natuurlijk zijn van, uh, dat het regeert zodat het. Uh, zodat je daarna uh, afscheid kunt nemen. Ja. Ja, want dat klinkt wel heel logisch. Het afscheid van het ja. vlees als het op vette dinsdag is, uh, zo vlak voor het vasten. Ja. Dan klinkt dat heel logisch, hè? Ja. Nou, dan, uh, dan denk ik dat we een antwoord hebben. En zijn mensen van harte welkom om nog te bellen met een aanvulling. 0800-1121. Dankjewel, oh, nee. Edwin. Dag, Astrid. Tot de volgende keer. Wellicht. Tot ziens. Dag. 0800-1121 dus. Willem. Ja, met Willem Ederuiter. Dag Willem Ederuiter. nacht. Wat kan ik voor je ja. doen? Nou, het ging over dat uh, die, kwade, die kwade dronk uh, bij sommige mensen. Ja. En ik denk dat het ermee te maken heeft en uh, de soort uh, alcohol en ook de, de inname. Dus hoe snel je drinkt. Dat dat er ook mee te maken heeft. Oh. Want uh, ik zelf uh, heb normaal uh, bij zuivere distillaten die ik, uh, in no als ik het in een uh, normaal tempo uh, uh, nuttig, uh, geen last van een kwade drank. Maar het, wilde wel eens gebeuren dat ik, uh, het is wel eens gebeurd, bedoel ik, dat ik een uh, goedkope fles uh, wijn uh, achter elkaar opgedronken heb. En dat ik uh, uh, ja, toen dan een redelijk kwade dronk had. Maar dat uh, duurt bij mij altijd heel kort. Oké. Okay. <laughs> duurt maar... mij, dus misschien vijf minuten en dan is het weer afgelopen. Maar wacht even, dan word je vijf minuten heel gemeen? Nou, niet heel gemeen, maar uh, ik, ik, kan, uh, ik kan me kwaad maken om bepaalde dingen die ik hoor op de radio of zie op de televisie. Oké, okay, dat je je gewoon wat meer opwint. Uh... Ja, opwint, ja. ja. En dat duurt dan heel even, denk je? <laughs> Ja, dat duurt vijf dat duurt, uh, uh, minuten, maximaal twaalf uh, minuten. En dan, uh, ja, dat, appt, dat appt dan weer weg. Uh, en ik zal er verder ook niemand, uh, niemand mee lastig vallen. Maar als je dan een hele uh, dure luxe fles leeg drinkt. Uh, ja. Wat gebeurt er dan? Dan hangt het ook, dan hangt het ook af van, van of het whisky is of uh, op, uh, vodka. Uh, als het whisky is uh, en, en dan uh, een, een, een, een blended whisky, dus een, een, gemixt, een gemixte, mm -hmm. uh, dan uh, allemaal soorten whisky uh, door elkaar, dus wat, uh, wat ze blended noemen, dus niet een, uh, een goede single malt. Maar dan kan het, uh, kan het uh, voorkomen dat ik. Uh, uh, ja, dat ik zou het kunnen voorkomen dat ik een, uh, een, een, een kwade dronk uh, over me krijg. Oh. Maar als ik uh, een fles vodka uh, uh, drink dan uh, gebeurt het niet. Maar drink je zoveel, Willem? Uh, nou, ik mag eigenlijk al, uh, uh, al sinds uh, mijn 25ste, of uh, voor mijn 25ste geen druppel meer. Oh. En uh, ja, dat is heel moeilijk, maar ik drink niet zoveel. Ik, uh, ik, uh, ik heb het in de hand allemaal. Maar hoeveel jaar ben je? Ik. Uh, ik loop tegen de 50, laten we het daar ophouden. Dus je, je, je mag eigenlijk al 25 jaar geen druppel meer drinken? Nee. Maar je praat nog wel van. Nou, als ik een fles vodka drink, dan. Ja, maar dat, dat, dat, als ik als ik in een in, in, in zware stress situ situaties uh, zit of. Of ik heb uh, erge problemen. Of de, ja, er zijn uh, familiaire uh, uh, problemen. Uh, dan, uh, dan ga ik het op het drinken zetten. Oh. En, maar dan, dan krijg ik ook last van mijn lever. Dan, uh, en dan weet ik uh, dat ik direct moet stoppen. Dan houdt het weer op. Ja. ja. Nou. Goed, dan uh, ben ik wat dat betreft weer helemaal bij. Maar dan ben ik nog steeds wel benieuwd hoor. Wat dan maakt dat je. Of ja, dat je een kwade dronk of een goede dronk hebt. want dan, Stel, ik drink iets van goede kwaliteit en ik word er heel vrolijk van. Waarom dan? Wat is dan hetgene dat dat triggert? Ja, dat, dat het cijferder is, hè. Dat het, dat het een cijferder uh, distillaat is. Uh, wodka is een van de cijferste cijfer... Ja, Maar de, dat heeft toch geen invloed op je persoonlijkheid of op hoe je reageert? Ik kan me wel voorstellen dat je... Uh, dat je dan zieker wordt of dat je dan een ergere kater hebt en meer hoofdpijn of zoiets. Maar niet dat je persoonlijkheid nee. verandert, dat je vrolijker bent of dat je uh, zacherijniger wordt. Ja, het, of depressief. Het, het is gewoon zo bij, bij, bij veel mensen. Die, die, die, worden, die, worden, die, worden, die krijgen een kwade dronk over zich en dan... Uh, en dan is het vaker uh, dat uh, als ze bier, of ik bedoel, als ze whisky gedronken hebben, dan wodka. Uh, dan, uh, ja, nou ja, het kan. Ik heb ook mensen meegemaakt die. Daar merkte je nooit aan dat ze dronken waren, maar je rookt wel dat ze een jeneverkegel hadden. En jenever is ook een, een redelijk zuiver uh, distillaat. En, uh, nou ja, goed, dat. Uh, ja, je merkte niet dat ze dronken waren, ze had ook uh, het tegendeel van een, uh, van een kwade dronk. Uh, ze waren altijd heel vriendelijk en, uh, en aardig, uh, maar je, je rookt alleen die, uh, die kegel. Ja. En echt, echt, echt alcoholisten weten ook dat, uh, dat om dat te vermijden, dat je naar nou drank uh, ruikt, dat je, uh, dat je dan uh, een wodka moet drinken, want... Uh, ja, als je op je werk uh, bent, is het natuurlijk niet zo. Uh, en je mocht uh, alcohol uh, nodig hebben, uh, omdat je... Uh... Willem, we gaan u wel hele vreemde adviezen geven. Uh, oh, oh ja. <laughs> ja. ja. Ik weet het niet. Ik wil natuurlijk heel graag een serviceprogramma zijn. Maar om nou mensen te gaan vertellen, je moet vooral wodka drinken als je te veel alcohol drinkt. Want dan ruiken ze het niet op je werk. Ik ja. weet het niet. <laughs> nou ja, we hebben het nu gedaan. Ja, het is, ja, ik bedoel, ik zou het vinden voor mensen als ze toch wel pro eh, een probleem hadden, dat ze ontslagen werden en er nog een, eh, nog een probleem bij hadden. Ja, nou ja, dat is helemaal waar. Dus is heel servicegericht, inderdaad. Dank je wel, Willem. Goed, graag gedaan. Tot de volgende keer. Oké, okay, Frits. Succes met je programma. Dank je. Drink, drink, drink van de George Baker selectie was dat. 0800 1121 een telefoonnummer dat je kunt bellen met vragen en antwoorden. Ria, goedenacht. Goedenacht, Astrid. Hallo. Hey, ik werd, uh, ja, mijn vraagje is uh, misschien een domme vraag, maar ik wil het toch wel weten. Ik ben dol op domme vragen. Nou, en vooral als ik ze zelf niet stel voor de gelegenheid. Ja. Moet je luisteren, ik was uh, anderhalve week, zeg maar veertien dagen geleden... was ik in een supermarkt, tenminste in een warenhuis. Daar kwam een moeder uh, met dochter en een klein kindje. Ja. In het warenhuis. Ja. En ik ben zo geduldig, want ik ben echt een geduldig mens. Dus ik liet ze voorgaan en uh, ze stonden... Uh, te kijken daar naar uh, van alles en nog wat en het duurde lang maar ik sta heel geduldig te wachten en een arrebandje en een kettenkie en weet ik allemaal wat en die uh, toen dacht ik bij mezelf jeetje moet ik hier nou nog zo lang, langer wachten dus ik zeg tegen dat uh, vrouwtje ik zeg mag ik er ook even bij ik zeg want ik wil ook even kijken toen zei ze, ja, je mag er wel bij op, bit. Oh. En toen dacht ik bij mezelf, ik denk, nou, waarom nou bit? Ik sta zo geduldig te wachten. Ja. Ik denk, wat, wat... En toen vertelde ik het mijn schoondochter, die was hier zondag. En, die, en toen vertelde ik het aan haar. Toen zegt ze, dat had ze mij nooit hoeven zeggen, want ik was erop ingevlogen. Oh. Ik zeg, maar wat betekent dat dan? Bits. Bel je nu echt met de vraag wat bitch betekent? Ja, Oh. mijn man die zegt heks. <laughs> <laughs> maar ook, ook met de vraag wat het betekent, of gewoon in het algemeen? Ja, maar ik bedoel, uh, uh, waarom word je daar voor, voor bitch uitgemaakt? Je bent een geduldig mens en je wordt door een onbekend mens uitgemaakt voor bitch. Ja. En toen dacht ik bij mijn Bits. bitch, wat betekent nou bitch? Mijn maat die zegt dat betekent heks. Nee, het is een en heel een naar woord, Ria. Mijn schoondochter die zegt. Ja. Ze hadden het mij niet moeten zeggen hoor. Maar je schoondochter kon je niet vertellen wat het betekende. Nee, dat kon ze niet vertellen. Maar ze zei wel tegen me, als ze dat tegen mij gezegd hadden. dan had ik er gewoon achter dat ding vandaan getrokken en gezegd: wie is hier nou een beet? <lacht> Ja, en dan niet weten wat het betekent. Misschien betekent het wel uh, schoonheid. Ik weet, niet, ik weet niet eens wat het betekent. Maar je, je had wel door dat het, uh, dat het onaardig was. Ja, dat had ik door, ja. ja. Dat had ik door, want ik was de hele dag er beroerd van. Echt waar, dat meen ik serieus, want ik ben een geduldig mens, ik heb geen haast. Nee. Ik laat ze vol gaan, echt waar. Maar het duurde zo verschrikkelijk lang dat ik zeg, mag ik er even bij? Maar Ria, ja, want we gaan nu gewoon het hele gesprek weer herhalen. Dat, de, dat is misschien een slecht idee. Maar um, ja, wat moet ik nou? Want ik weet wel wat het betekent, maar het is een naar woord hoor. Je meent het. <laughs> ja. Zeg het dan wat het betekent, dat hoeven de anderen niet te zeggen. Nee, dan hoeven mensen niet te bellen. Ja, dat is een beetje weer het principe van het programma om zeep helpen natuurlijk. Nee, het, het betekent Ria Teef. Teef? Ja, vrouwtjeshond. Oh? En het is een, een naar-Engels uh, uh, scheldwoord. Nou, vindt ook. Ja, hè? Daar liep dan met de moeder en, en uh, zijzelf en een klein kindje in de kinderwagen. Waar... En dan dat soort woorden. Mijn moeder zou zeggen dat is geen taal voor een dame. Nee, want ik, ben, ik had er oma kunnen zijn. Ja. Ja, ik vind het ook een beetje naar, want ik heb nu toch, ondanks het gevoel dat ik alleen maar de vertaler speelde, toch het gevoel dat ik je een beetje uitgescholden heb. Ja, want ik, ik ben gewoon, ik kon haar oma zijn. Ik, ik weet iets. Ja. Ik zeg wel. Maar, ik, ik, uh, Ria, het betekent uh, wonderschone vrouw. Ach, nee, dat je niet. nee, dat kan ik natuurlijk ook niet. Wel, want dan zeg jij morgen tegen iemand in de supermarkt... Ach, natuurlijk bitch, u mag wel even voorgaan. Ja, nee hoor. Dat kan niet. Nee. nee, maar ik was wel verslag en ik wist niet eens wat het betekende. Nee, ja, het wordt nu alleen maar erger. Mijn schoondochter kwam, die zegt van als ze dat tegen mij... Ja, dat had je ook al twee keer verteld. Nee, ja, ja, maar Ria. Okay. Ria, Hi. Ria, ja. ja. <laughs> Ria. Ja. Het is absoluut niet waar hoor, je bent geen bitch. Nee hè? Nee, absoluut niet. Dat kan ik zo horen. Nee, maar dat ben ik ook niet. Oké, okay, da dag Ria. Ja. Doeg. Doeg. He, nou, dat zijn nog eens vragen. Maar meteen alweer beantwoord. Dat scheelt, dat betekent uh, dat je weer kunt bellen met nieuwe vragen. 0800-1121. Ron. Dag Astrid, goedemorgen. Hallo. Even een aanvulling. Bitch betekent een vervelende zeik, een vrouw of een kring. Uh, ja, zo kun je het natuurlijk... Uh... Invullen. Ja. Nee, maar nee, okay. maar het, ja. Komt, het komt officieel gewoon van de term vrouwtjeshond. Ja, maar dat, dat wordt er over het algemeen niet mee bedoeld. Als je zegt tegen iemand: je bent een bitch, dat is heel erg lelijk. Of zeg je tegen een vrouw. Maar dat betekent eigenlijk gewoon: je bent gewoon een truck. Wat een naar ja. woord is het eigenlijk? Ja. Ja, het is gewoon een heel vervelend woord en dat is heel erg. Denigrerend voor een vrouw. Dat moet je nooit zeggen tegen een vrouw. Nee. Dat, is, dat, is, ja. dat is niet netjes. Doen we dat niet meer? Doen we niet meer. Nee. Goed, ik had een vraag. Ja. Uh, waarom groeien je nagels aan je handen sneller dan aan je voeten? Oh, is dat zo? Dat is zo, want elke keer dan... dan uh, ja, ik ben nog wel erg op mijn nagels, omdat ik vroeger had ik een... Uh, een lerares op Engels op school. En die had lange nagels. en die schraapte zo met haar nagels. over dat bord heen. Ja. En dat nou vond ik zo'n verschrikkelijk naar geluid. Dus ja, <lacht> in die tijd. ik doe altijd mijn nagels vrij kort bijhouden. Ja. En wat mij is opgevallen is. als ik mijn handen. Uh, regelmatig knip. en dan uh, neem ik ook meestal mijn voeten mee. maar dat is eigenlijk nog niet nodig. Dus waarom <lacht> groeien je, je nagels. dan in je handen sneller dan aan je voeten. Ja. Het is mij nooit opgevallen. Maar nu ja. je het zo zegt. Ja, want als je je handen gaat knippen, uh, of je navels knippen aan je handen, dan meestal hoef je niet uh, je voeten mee te doen. Dus laat me zeggen, die groeien denk ik twee keer langzamer dan je handen. Denk ik. Maar dit soort dingen dit soort dingen gaan altijd terug op de tijd dat jullie nog mammoeten moesten vangen en wij de bestjes verzamelden. Hè? Ja. Klopt. Dus dat probeer ik logisch na te denken, maar ik kan het ook even niet verzinnen. Ik weet het niet, het is me altijd ergens opgevallen. En dan denk ik, nou, ik zat uh, mijn lichaam weer eens even een beetje bijwerken... en dan ga ik mijn, mijn nagels knippen. En dan uh, denk ik, nou, ik neem mijn voetjes gelijk mee. Maar dan uh, zie ik van, nou, dat is nog niet echt nodig. Dus nou, oké, okay, dan de volgende keer maar weer. En, ja. Dus ja, het, het zijn allemaal nagels. Dus waarom uh, bij je handen, uh, waarom die, ja, die sneller groeien dan, dan, dan bij je voeten? Dat was eigenlijk mijn vraag. Waarom hebben we eigenlijk teennagels? Geen idee, ik heb een aantal weken, maanden geleden had ik een kalknagel. <lacht> ik weet het Vertel het is. maar gewoon hoor op de radio. <lacht> ja, dat doe ik, ja, dat maakt er helemaal niet uit. Nee, een ook. kalknagel hoef je je niet voor te schamen. Nee, ik zou echt niet weten hoe ik het aankom. Uh, ik weet wel hoe ik, hoe ik ben afgekomen. Uh, dat gaat gewoon mezelf weg. Oh. <lacht> uh, ik, uh, ik weet niet waarom mijn teenagels hebben. Ik, ik, ik zou het echt niet weten. En, is nou ja, het is, ik, uh, vingernagels die kwamen bij het verzamelen van de besjes natuurlijk wel van pas. Of als je bij de mammoet een uh, stukje vel moest wegkrabben of weet ik veel wat. Daar zijn natuurlijk die vingernagels voor. Maar met je teenagels doe je, doe, doe je eigenlijk nooit wat? Uh, ja, eigenlijk weinig. Hè? Misschien dat we daar heel vroeger mee achter onze oren krabten. Dan moet je bij echt leden zijn geweest, moet ik zeggen, hoor. Oh, daar kan ik nog makkelijk bij. Nou, ik niet. Dus kan ik dat nog? Ja, maar jij bent natuurlijk... Oh, een stukje makkelijk! Een... <laughs> kan, ik, kan je dat niet, rond? Uh, kun je niet meer achter je oren krabben? Nee. Je <laughs> ik had van tevoren ook niet verwacht, toen ik naar de studio reed, dat ik aan iemand ging vragen, kun jij met je teennagels achter je oren krabben? Dat is wel mooi van dit programma, of niet? Uh, ja, maar als je zegt dat je kan, dan moet je het ook laten zien dan, hè? Ja, maar dat gaat zo lastig op de radio. Nou, nee, ik heb al eens een keer een foto van jou gezien dat je aan het plenken was of uh, dat was <laughs> cool. Dan moet je dat ook maar even op noemen, dan. Moet ik een foto maken van dat ik achter mijn oren krab, dat doe ik. En die zet ik dan van de week op nachtzuster.net. Ga het dat echt doen? Ja hoor. Als Wat? jij vertelt over je kalknagels, dan wil ik wel achter mijn oren krabben met mijn teennagel. Zo oh, erg is dat niet. Dat je <laughs> een klaknagel hebt. Dat is toch nog wat vrouwelijke <laughs> Goed, ik, uh, ik ga weer door naar de volgende. Het loopt storm rond. Ja, nee, maar ho, wacht even. Ja. Ik had nog een kleine aanvulling. Oké. Okay. Mag dat? Uh, een aanvulling, ja dat mag. Op de naam, op de naam Carnaval, hebben we het over? Ja. Dat uh, die manier die daar. Uh, uh, uh, aan het woord was eerder, die uh, met Brian uh, uh, aan het bezig was. Ja. Op trouwens, trouwens, uh, dat hij dat kan. Ja. Heel erg knap. Hij had inderdaad gelijk, maar er zijn twee opties. Het is inderdaad ofwel. Uh, als je het letterlijk gaat vertalen, en ik haal het niet van internet, want nee. ik, ik ben een beetje Latijns onderlegd. Ja. Ja, het kan twee, het, ja echt waar. Het kan twee betekenissen hebben. Ja. Inderdaad, carne, spatie, falen. En wat de meneer zei, dat klopt. Dat betekent. Afscheid nemen van het vlees, dat klopt. Ja. Dus een tweede optie, en dat is meer logischer... als je ze ziet uh, met al die karren die ze tegenwoordig maken met het carnaval... Dat, ook, uh, dat woord ook uit het Latijn komt. En dan zou het zijn carus navalis. En dat woord betekent scheepswagen. En op die scheepswagen, op wielen. Daar zaten uh, allemaal narren op en, en allemaal rare figuren. En vandaar dat iedereen zich eigen verkleed. Dus, maar ja, wat er inderdaad de werkelijkheid is, ligt in het midden. Maar dat is de letterlijke vertaling van het woord. carnaval er ja, nou vallen. Jeetje, nou waren we er helemaal uit. En nu hebben we weer twee opties. Ja, maar er is geen... Ja, het, het is niet anders. Nee, het is natuurlijk geen... Uh... Uh, uh, ja, er is natuurlijk altijd nog ruimte voor twijfel. Maar jij denkt het kan nog van die, van die wagens komen? Nee, ik heb geen idee. <laughs> nou, toch bedankt voor het delen van alles. Dankjewel, Ron. Oké, fijne dag, Astrid. Hetzelfde, dag. Astrid. Hai, goeiemorgen. Ik denk dat ik het antwoord weet op vraag twee. Vraag twee over de, geheim, de geheime nummers... Ja. Nou, vertel. Heeft niks, ik denk dat het niks met de geheime nummers heeft te maken. Maar het heeft met een soort van uh, blokkade te maken. Dat het bijvoorbeeld niet het nummer is die uh, aangesloten is bij jouw provider. Oh. Zoals je heel vaak uh, ziet, vooral bij mobiele telefoonnummers. Ze zijn er inderdaad met vier sterretjes een paar afgeschermd. Ja? Yeah. Ik ben dat toen gaan vragen bij vrienden. Bij welke provider ze zitten. Ja. Yeah. En die zitten dan bij een hele andere provider als ik. Ja, nee, maar het is toch niet zo dat je alleen maar als je een uh, gespecificeerde rekening hebt... Ja, maar die zei ook dat ja. er maar een aantal uh, die afgeschermd waren. Ja, ja. Nee, maar jij denkt dat het zo is dat als ik een gespecificeerde rekening krijg... dat ik alleen de nummers van de mensen die bij dezelfde provider zitten uh, helemaal krijg... En, de, en, en als iemand bij een andere provider zit, dat ik dan die sterretjes krijg? Ja, inderdaad. Oh, ja, misschien weet iemand anders dat zeker, want dat durf ja. ik niet te zeggen. Nou, het is een goede voorzet. Maar ja. het lijkt me wel vreemd. Ja, ik, ja, ik vind het, ik vond het ook vreemd. Maar hm. toen, toen ik die logica zeg maar, zag, ja. en toen begreep ik het wel. Ja, nou, wie weet, want dankjewel. Niet, ja, want dat kan natuurlijk ook zijn. voor Nu sturen ze heel veel uh, gespecificeerde rekeningen per mail. Ja. Maar vroeger ging dat per post. Ja. En als dan de post niet. Goede adres aankwam, ja. dat dan iedereen die nummers kan zien. Ja, ja, ja, dat als je per ongeluk iemand anders gespecificeerde rekening in de brievenbus kreeg, ja. dan kon je geheime nummers natuurlijk bekijken. Ja, maar je kan ook, ja. mensen kunnen ook zeggen: Van ik wil mijn nummer niet gedeeltelijk op de rekening zien. Ja, dat kan natuurlijk ook. Ja, alleen um, uh, moet het dan ook als je opbelt, je, je zou het toch moeten kunnen achterhalen. Want als je om een gespecificeerde rekening hebt gevraagd... en je denkt van, hé, maar hè, wie heb ik dan gebeld op vrijdagmiddag om kwart over vier? Nou, dan wil ik toch even weten wie ik gebeld heb. En dan, ja, dan ik... moet je erachter kunnen komen, want je hebt diegene al gebeld. Ja, ja, je, zou, ja. ja je zou het misschien bij telefoonaanbieder wel kunnen opvragen. Ja, dat nee, dat heeft... kan dus niet. Want dat heeft, uh, dat heeft Jan geprobeerd. En okay. dan zeggen ze... dat geven we niet. Oké. Okay. Ja. Dan weet ik dat verder ook niet. Maar in ieder geval, ik denk dat het daarmee te maken heeft. Ja, maar ja, het, is in ieder geval, het is in ieder geval... een, uh, een goede poging. En als jij... Uh, uh, die sterretjes had staan bij nummers van vrienden... die geen geheim nummer hebben... dan, blijft, dan ja. wordt het natuurlijk helemaal raar. Ja, nou ja, ja dan hoor. hebben we in ieder geval het onderwerp weer, weer lekker helemaal open gegooid. Kan er weer gebeld worden naar ja. het uh, helemaal niet geheime nummer. <laughs> 0900-1121. Ja. Oké. Okay. Ja. Dag. Uh, dag Astrid. Hé, hey, Astrid. Oh, hij heeft ze al opgehangen. Ja, nee, ik ben er oh, nog. Oh, je bent er nog. Ik was heel even benieuwd. Ben jij ook zo blij met de naam Astrid? Ja. Ja, dat is een mooie ja. naam, hè? Ja, zeker. Nee, ik wou het even checken. Ik dacht dat ik de enige was die er blij mee was. Ja. <laughs> Dankjewel. Hey, doeg. doeg! Straks uh, het nieuws en daarna zijn we gewoon weer terug met Nachtzuster. En je kunt blijven bellen met vragen en antwoorden naar 0800-1121.